Van der Linde met het NOS-journaal. Vanaf vandaag wordt er drie dagen gestaakt in België. Vooral het openbaar vervoer wordt getroffen. Werknemers zijn ontevreden over hervormingsplannen. Premier De Wever wil onder meer de pensioenen aanpakken. Dinsdag volgen stakingen in openbare diensten... zoals het onderwijs, de post en de gevangenissen. Woensdag is er tenslotte een nationale staking... in allerlei sectoren tegelijk, waaronder de luchtvaart. Hezbollah heeft bevestigd dat bij een Israëlische aanval gisteren de tweede man van de terroristische organisatie is gedood. Eerder had Israël zijn dood al gemeld. De luchtaanval was in de Libanese hoofdstad Beirut. Al Jazeera zegt dat er twee raketten zijn afgevuurd op een appartementengebouw in een drukke buurt. Volgens het ministerie van Gezondheid kwamen daarbij vijf mensen om het leven en raakten 28 mensen gewond. Israël had al twee keer eerder geprobeerd om de Hezbollah-leider te doden. In de VS stond hij al negen jaar op een opsporingslijst. De resten van een VOC-kampement in Australië worden beschermd onder de erfgoedwet. Het land wil voorkomen dat de vindplaats verstoord wordt door mensen met metaaldetectoren. Ten noorden van Perth vonden archeologen de plek waar Nederlandse schipbreukelingen in de 17e eeuw naartoe waren gevlucht... na het zinken van het VOC-schip De Vergulde Draak. Dat was onderweg naar Java. Het wrak zelf is in de jaren 60 al gevonden. Het lot van overlevenden bleef altijd een mysterie. De tennissers van Italië hebben de Davis Cup gewonnen. Zonder toptennisser Yannick Sinner waren de Italianen met 2-0 te sterk voor Spanje... dat het zonder sterspeler Carlos Alcaraz moest doen. Italië won de Davis Cup voor de derde keer op rij. Het weer, de dag begint bewolkt met soms een bui. Voor zon is vandaag nauwelijks ruimte. Het wordt vijf dagen 5 graden in Groningen tot lokaal 8 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Zfm.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 FM, ZFM